Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen hebben in Napels gedemonstreerd tegen de avondklok. Sommigen gooiden stenen en rookbommen naar de politie. De actievoerders zijn bang dat de avondklok in Italië uiteindelijk verandert in een totale lockdown. Want dat gaat zijn hoop geld kosten, zegt correspondent Moesten van Margadi. De eerste lockdown heeft er economisch gezien al heel hard ingehakt. En nu kondigt de gouverneur weer een lockdown van 40 dagen aan zonder met een plan te komen... Uh, om de mensen te compenseren. Dus uh, daarop droeg... Sommige demonstranten ook vlaggen met teksten als... Ja, sluit ons op, betaal ons dan. De Italiaanse premier zegt dat hij een landelijke lockdown wil voorkomen. Maar de druk loopt wel op, want gisteren werden op één dag... 19.000 coronabesmettingen in Italië gemeld. Twee meisjes van 14 en 15 uit Breda zijn gisteravond zwaar gewond geraakt... nadat ze werden geschept door een auto. De twee zaten samen op de fiets en wilden oversteken toen ze werden aangereden. Een meisje is er slecht aan toe... De politie zoekt nog uit hoe het ongeluk kon gebeuren. Niet alle kinderen die dat willen kunnen meteen meedoen aan de scouting. Meer dan 40% van de scoutinggroepen heeft een wachtlijst. Komt doordat er te weinig vrijwilligers zijn. Vooral bij de Welpen, dat zijn scouts van 7 tot 11 jaar, moeten kinderen wachten. Meer dan 90% van de groepen in Nederland heeft daar een wachtlijst. Drukke tijden voor kippenboer Tom uit het Groningse Tolbert. Nu we met z'n allen meer tuinieren door corona, vinden we het wel gezellig om een kip door de tuin te laten scharrelen. Uit heel Nederland komen mensen nu eentje bij hem kopen, want boer Tom levert de kip kant en klaar af. Ja, je kan overal wel een kip vandaan halen, ja. uh, maar het grote voordeel wat wij hebben ten opzichte van veel hobbyisten is dat wij de kip ingehend aanleveren. En dat resulteert gewoon in een veel steviger staande kip, uh, nou ja, die minder vatbaar is voor ziektes en dergelijke. Ja. En wij geven 100% hen haar garantie. En een kipje is niet alleen gezellig, het is ook nog eens duurzaam. Zelfvoorzienendheid, het, uh, duurzaamheid, ja. Uh, ja, dat is een kip natuurlijk perfect voor. Ze verwerken tuin- en groenafval, uh, keukenafval uh, ja. tot een lekker eitje. Volgens Tom is het onderhouden van kippen heel makkelijk. Ze hebben alleen watervoer en een hok nodig. Krijgen nog het weer vrij veel bewolking en een enkele bui. Het is vanmiddag 14 tot 16 graden. Morgen enkele buien, mogelijk met onweer en dan maximaal 14 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van de Haag naar Amsterdam... voorknopend in Meer. De vertraging is al ongeveer 5 minuten... en dat heeft te maken met de afsluiting van de A10 West dit weekend. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is de weg ook nog zo lang naar ons land? Als de dag van toe hou ik van jou...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 Sta aan mijn zee, en wat, wat, er al gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou, als toen die daag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Amsterdam, waar ik als Jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Italiano, Calepso sì, si, Calepso sì, si, Calepso Siciliano, Calypso, Ai, Calypso, Ai, Calypso Italiano, Calepso Cik, si, Calepso sí, si, calepso, si, calepso Siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica. Vote lieve schatsen heet Veronica. I'm dancing as a awesome ballerina, I'll be ready for my Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano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 Kalepsossi, Kalepso si, Kalepso si, Siciliano, Kalepso aie, Kalepso aie, Kalepso Italiano, Kalepso si, Kalepso si, Kalepso si, Siciliano. Calepsus Siciliano Italiano, Siciliano. Sici U hoort de muziek van Johnny Hoes samen met Ria Roda met.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 Was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. Hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem nu, Louis Davids, met wat een meisje weten moet. Jonge dames, nou zal ik u eens op het hart drukken wat je weten moet.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 Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen dat altijd al haar goed met persie schoon moet bouwen. in het huwelijk beste mee dan wink je het altijd, met persie en verdraagzaamheid.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 Moet houden in het huwelijk beste mij, dan win je het altijd met versie en samen Moderne jonge meisjes, zo'n huwelsboos van gauw stuk gewassen boordjes, wie krijgt de schuld? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloof. Met stuk gewassen boordjes en met een warme stof, die je kunt gerust gaan dansen nu. Want vertiel doet de was voor u. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, het altijd in al haar goed met het persiel schoon moet houden. In het huwelijk, beste mij, dan wing je het altijd. Met persiel en verdraagzaamheid. Dus met oplievelingen, persiel is rust voor je zin anders ben je de schuld niet. In het huwelijk, beste mij, dan wing je het altijd. Met persiel en verdraagzaamheid.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 I'm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 Uit Sas van Gent. Nou wordt die andere grote Nederlandstalige hit. Louis Neef nu op de lokale omroep CFM Zandvoort met Margrietje. De rozen zullen bloeien. Ach, Margritje, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je mij niet meer. Door je trouwens.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 Traanen, zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al die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 Ja, het is mooi, mooi, mooi als je een vriend hebt die je vertellen kan in je leven lang als je.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 een vriend heeft. Die je vertrouwen kan. Heel je leven lang. Als het je in de jarigheid is, je vriend die helpt altijd. Want doe je alles met z'n twee, dan valt het best mee. Je pleegt samen. Cute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 En weet je, weet je, weet je wat die zei? Vogeltje, wat zingen vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het kreeg te vieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. We zingen dan van trulala trulala trulala We zingen dan van trulala trulala Het tweede vers gaat trulala trulala Het tweede vers gaat trulala la. In Afrika gaat moederdag toch niet zo snel voorbij. Want ieder. Die heeft drie dagen vrij. Die heeft drie dagen vrij. Al die bloesjes en hollaumba hollaumba hollaumba hollaumba hollaumba hollaumba hollaumba die dagen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 Weet ik nooit meer Droom nog altijd Dat wil ik wel weten Op een avond Dan zie ik je weer De barren zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen fiets. Ik wist ook niets, wat aan die eerste dag dat zoiets heen was zo, al zo, maar de allermooiste voor mij dan voor mijn maar is mooiste zo, die mooiste zij die maar zo, het was maar met mijn rust zodra met mijn rust, I'm in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 Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn, overal, overal, waar de meisjes zijn is het bal. Mika donker, morgen we zullen een pintje drinken. Middag donker. We we zullen een pintje doen. En dan gaat de dochter van Marie Planchet. Marie Planché, Marie planchet. En dan gaat de dochter van Marie Planchet. Van winkel en van staan benee. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.